Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. In Afghanistan lijkt president Karzai alsnog bereid te zijn... tot het houden van een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, heeft gezegd... dat de zaak zich in de goede richting beweegt... Gisteren bepaalde een klachtencommissie dat er in de eerste ronde van de Afghaanse verkiezingen op grote schaal is gefraudeerd. Als die stemmen niet worden meegeteld, zakt Karzai onder de drempel van 50% die nodig is om direct gekozen te worden. Karzai heeft tegenover de Verenigde Naties laten weten dat hij de Afghaanse grondwet respecteert. Waarnemers gaan ervan uit dat de president vandaag aankondigt dat hij een tweede ronde accepteert. Een Amerikaanse wetenschapper die werkte voor het ministerie van Defensie en voor de ruimtevaartorganisatie NASA is gearresteerd voor spionage en speelde gevoelige informatie door aan een FBI-agent die zich voordeelde deed als een medewerker van de Israëlische inlichtingendienst. De wetenschapper liet weten dat hij bereid was om geregeld geheime informatie te verstrekken in ruil voor geld. Die informatie ging vooral over Amerikaanse verdedigingsstrategieën. Justitie neemt de zaak hoog op omdat de man de veiligheid van Amerika in gevaar bracht uit winstbejag en riskeert een levenslange gevangenisstraf. Het Amerikaanse Apple heeft een prima kwartaal achter de rug, veel beter dan verwacht. De producent van onder meer de iPhone en een Mac-computer boekt een winst van bijna 1,7 miljard dollar. Ook de, omzet, ook de omzet overtrof de verwachtingen. Apple sloot het laatste kwartaal van zijn boekjaar af met een omzet van bijna 10 miljard dollar. En dat was vooral te danken aan de populaire iPhone en Mac-computer. Er werden ruim 3 miljoen Macs verkocht en bijna 7,5 miljoen iPhones, een nieuw record. Apple blijft voorzichtig in de voorspellingen voor het huidige kwartaal. Het weer.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 Lights, play his thing. I'm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 about to explode. Watch me, I'm intoxicated, taking the show. It's got me hypnotized. Everybody step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 Century of lonely nights Waiting for someone Punt 9